...straffen van 20 en 23 jaar voor een spectaculaire liquidatie op de snelweg. In september 2008 namen ze op de A73 met machinegeweer een auto onder vuur. Een inzittende, een man uit Oscom om het leven. De bestuurder overleefde de schietpartij. De auto werd tijdens het rijden kilometers lang beschoten. Uiteindelijk kwam hij doorzeefd met kogels tot stilstand op de vluchtstrook. De daders hadden volgens de rechtbank een zender onder de auto van hun slachtoffers geplaatst... om ze te kunnen volgen... De veroordeelden gaven leiding aan een criminele organisatie die hennepkwekerijen exploiteerde. De man die werd geliquideerd zou hen naar de kroon hebben gestoken. De grote brand in het natuurgebied bij Geldrop in Brabant heeft al 150 hectare natuurgebied verwoest. Het vuur is volgens de brand weer moeilijk onder controle te krijgen. Er zijn blusvoertuigen uit de wijde omgeving ingezet om het vuur te blussen. Ook de luchtmacht helpt mee. transporthelikopter stort met een grote waterzak water op de vuurzee. De snelweg A67 is tussen Gelderop en Zomeren vanwege de brand in beide richtingen afgesnoten. Ook is het scheepvaartverkeer in de Zuid-Willemsvaart bij de Strabrachse Heide stilgelegd. De brandweer en een blushelikopter halen er water uit om te blussen. In Hezen hebben mensen hun huis uit voorzorg moeten verlaten. In een ziekenhuis in Oostenrijk heeft een arts per ongeluk het verkeerde been van een hoogbejaarde vrouw geamputeerd. De vrouw van 91 had een vaatziekte en een van haar benen moest vanaf de heup worden geamputeerd. Na de operatie ontdekte de artsen dat het verkeerde was afgezet. Paar dagen later is alsnog het andere been geamputeerd. Volgens het ziekenhuis is er een menselijke fout gemaakt. De betrokken arts is geschorst en de Oostenrijkse Justitie bekijkt of de man strafrechtelijk vervolgd wordt. De 91-jarige vrouw is buiten levensgevaar. Het weer, toenemende kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook in de rest van het land. Kans op windstoten en hagel. Temperatuur morgen in het westen een graad of 22. In het oosten 30. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. We are coming to you.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 Five, four, three, two, one. Je zit, zit already even goed bij. Kijk hoe korte, korte door het de counter gaat hij.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 De klanken. Vooral als Nederland met 2-1 heeft gewonnen. Goedenavond, DJ JK live hier op CFM Zandvoort. Dit is See It. Met jou, Zandvoort's grootste dansvloer. En ik kijk links van me, geen DJ, die ons zit niet. Maar de one and only, DJ Tenhoven. Goedenavond, Joey. Goedenavond, JK. Hey, Welkom leuk. in de uitzending. Ja, hey, ik zie dat jij ook je oranje shirt nog aan hebt. Wat een feest, wat een feest hier op straat, hè? Het was erg gezellig. Ik heb uh, vanmiddag in het dorp gekeken en uh, de sfeer was prima. Tot het einde van de wedstrijd uh, geloof ik. Ja, maar ja, laten we het daar maar niet over gaan hebben. Het was, het was gezellig, een spannende wedstrijd vond ik het. En, uh, ja. en we zetten de gezelligheid hier gewoon. Wij zien het helemaal door, want wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, uh, van het weekend hebben we een heel groot trendsfeest uh, in, uh, in Zandvoort. Luminosity, de derde keer al, uh, uh, ja, het derde jaar. Er zijn natuurlijk niet heel veel trash maar misschien is het een keertje leuk om te kijken wat het nou precies voorstelt. Daar ga ik je meer over vertellen. Eind deze maand op de Maartenveense plassen Rocket Open Air. En natuurlijk 10 voor 10 de Guide. En komt daar ook Sensation nog in ja, voorbij? Ja, even de line-up van Sensation voorbij, even promoten. En natuurlijk een aantal andere feesten die natuurlijk ook hartstikke leuk zijn om naartoe te gaan. Ja, natuurlijk. En omdat het zondag ook heel mooi weer wordt, natuurlijk even weer een speciale Bloemendaal-editie van, uh, van de Partyguide. Ja, een hele Bloemendaal-special. Nou, gewoon alle feesten die zondag in Bloemendaal zijn, die komen in ieder geval voorbij. Dus genoeg reden om te luisteren. Maar wij zullen natuurlijk niet zien zijn als we ook nog een paar lekkere platen klaar hebben liggen. Ja, en we hebben natuurlijk, tweet it or beat it... Niet te o, vergeten natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. En het heeft vanavond gewoon een hoog voetbalgehalte. Kan er niks aan doen. Het gaat ook nog een beetje over eten. Wie dat is, dat hoor je straks allemaal. En ja, vanwege het warme weer leek me dit wel een hele toepasselijke plaat. Mowgli, we think it's cool. Je hoort hem hier natuurlijk alleen. Op je CFM stand voor dit is tot 12 uur. See it in the house. We hebben weer een heel nieuwtje, dus we zetten de ergo wat hoger. Wat heb jij voor ons? Luxueus, overweldigend en onmisbaar in de nationale dance scene. De prestigieuze Biscule Bloemendeel, gelegen aan de Zeeweg de Overveen, staat elke zomer weer vol strand, zon en dance Vanuit alle hoeken van het land trekken de bezoekers massaal richting het Bloemendaalse strand... om hun hart op te halen aan de krachtige evenementenconcepten die elke zondag plaatsvinden. Ook wordt de optimaal genoten van de lekkernijen die het restaurant doet vervoorschotelen voor en bezetten tientallen zonfans overdag de luxe VIP bedden van Biesclub Bloomingdale. In de Biesclub blijft de bezoeker in een vakantiebestemming en het uitzinnige publiek keert dan ook jaarlijks terug naar de plek die alle zorgen voor even doet verdwijnen. Met alle ingrediënten om elke zomer onvergetelijk te maken, pakt Biesclub Bloomingdale dit jaar nog groter aan. In samenwerking met het label Defected uit Londen spreidt de Biesclub haar vleugels om nu ook internationaal de markt te gaan veroveren. Klein Ibiza ligt toch in Nederland en de hele wereld zal dit weten als het aan volman resident Ricky, uh, Ricky Rivaro ligt. Elke zomer brengt Biesclub Bloemingdale op nationaal vlak met groot succes haar eigen dubbelste uit. Waarop de sound van de strandseizoen vertaald is in een heerlijke mix van de zomerse platen. Al jouw zomerzendingen gebrand op twee cd's, zodat je nooit meer hoeft te missen. Alles ik zeker die Varo. Ik kan jullie inderdaad voltocht ons mededelen dat we vanaf deze zomer onze cd wereldwijd zullen releasen via Defected. Het voortouwnemend rond de Bloomingdeel 2010 cd heeft de vrucht nieuw afgeworpen. En dit jaar is er een volwaardige samenwerking met het label Defected aangegaan... ...om onze cd nu ook internationaal ter beschikking te stellen. Van Tokio tot L.A., kiskas door Europa, terug naar Bloemendaalse strand... Biscuits Bloomingdale richt zich erop om in één ano genoemd te worden... ...tussen alle patja's, bars, superclips, calvedomars en uh, ja, van deze wereld. Immers met zowel nationale als internationale DJ-groothelden en fenomenale ex... Op het evenementenmenu vormt Biesminute Bloemendeel op nationaal vlak als een ware beleving. Het was slechts een kwestie van tijd tot de rest van de wereld haar kracht zou ontdekken. De CD is per 2 juli online verkrijgbaar via www.bol.com of www.bloemendeelac.com. Trots, ongerend en karakstiek. de Bloemendeel is klaar om de wereld te veroveren. Hey, jammer dat zo'n release party eigenlijk een week erna komt. Als de release, uh, alles. Nou, dan heb iedereen zeg maar, al de CD gehoord. En dan denken ze... Hé, hey, we gaan... Uh, Even al die bietje... nummer, nummers draaien. Oh, nou ja. Kan helemaal. Dan kunnen ze ze dus allemaal mooi meezingen. Hé, hey, als ik zeg tegen jou... Broodje Tonijn. Heb jij daar een andere uh, vertaling ja, voor? Ja, in het Spaans betekent dat Atun kompan. En dat zou deze plaat moeten zijn. Dirty. Ambush DJ Obek. Albert Neville. Ik zeg... Atun Compan. En dit zou zomaar eens... Eén van de zomerhits kunnen worden. Je me natuurlijk als eerste Wij See It op jouw CvM Zandvoort. Tot aan 12 uur. De heetste beach. Come on. Selona, come on. Barcelona come on Atumkampaan en hij wordt hier gemaakt de hete hits. en waar je ze ook heet gaan horen. Luminosity. Nog één nachtje slapen en alle trendsfans kunnen weer heel weekend los op het Zandvoortse strand tijdens Luminosity beach event. Dat evenement uh, meer aanhangers heeft gekregen mogen duidelijk zijn. Het aantal kaarten wat verkocht is is binnen, maar vooral ook buitenland heeft ook een organisatie verrast. Van Argentinië tot aan Rusland, van Singapore tot aan Zweden, ze komen uit alle winststreken. Early tickets waren in no time verkocht en ook hoteldeals zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Rest alleen nog maar een regulier ticket en voorkom teleurstelling bestel ze online. De timetable voor zaterdag op de Hawaii stage. Temple One, Verytale, Andy Moore, Ellie and Villa, K.O. Albert, Leon Mollier, Marcel Woods en op Waikiki Beach Daniel Wanroy. Jan Oosdijk, Jachem Miller, Mike, Super 8 en DJ Tap. Artento, Tiffany en Ram. Zondag op de Hawaii Stage, Fast Distance, Stoneface en Terminal. Rank 1, Daniel Candy, Paul Webster en Sean Thijers. En dan Waikiki Beach met Maarten de Jong, u met Osken, Ronald van Gelderen, Mark Sherry en Scott Project. De voorspellingen wijzen erop dat het weekend heel warm wordt. Zaterdag wordt de overdag temperatuur verwacht van 130 graden. Het event speelt zich zowel binnen als buiten af, dus qua weersverwachting zijn we op alles voorbereid. Er is nog, nog genoeg kluis aanwezig om de jassen en dergelijke in op te bergen. Tickets voor de Luminosity Beach Festival zijn verkrijgbaar via Web eventsnl Daarnaast kan je ook tickets bestellen via Timoco en Ticketschrift. Offline tickets zijn verkrijgbaar bij de Vreckage Shops en Bell Company filialen in Nederland. Let op de ticketverkoop, want die loopt erg hard, dus wees er snel bij. Live broadcast, geen geld voor de ticket of werk of iets anders al gepland, geen zorgen. Ook alle tijdsblijvers zullen worden getacteerd om een dikke sounds en beelden. Dit jaar zal afterhours.fm de live audio streaming van dit evenement voor een rekening nemen. Je hoeft dus niks te missen. Voor meer informatie check www.luminosity-events.nl. En ga jij er nog kijken? Dat is een grote vraag, want jij bent er vorig jaar ook geweest natuurlijk. Ja, en dit jaar ervoor. Maar uh, ja, ik heb morgen uh, meerdere opdrachten, dus dat ga ik niet redden. Okay, en en ik... zondag ligt, kijk gaan de bekende. bekenden, dan wil ik wel even kijken, maar ik denk dat de kans groot is dat ik niet ga dit jaar En ik mis een paar namen die je vorig jaar wel op stonden W en W en Reward, nee die gaan uh, dinsdag draaien in de Amnesia en die Pizza Dat doen ze goed jongen Ja die gaan als een speer, dus dat betreft uh, ja Zijn er nog nieuwtjes over W en W? Ja ze hebben uh, met, uh, hoe heet die gast nou, ze hebben met een hele goede, uh, terwijl weer nieuwe platen gemaakt uh, ja, ik spreek ze ook helemaal eigenlijk niet meer. Omdat ze zo druk zijn? Ja, dat ook. En uh, ja, ze zijn echt uh, ja, hier naartoe aan vliegen, daar naartoe aan vliegen. Dus uh, ja, ja ik, ik moet even kijken hoe ze het doen. Oké, okay, dus die zitten lekker op pizza. Ze nou hebben ja. in ieder geval elke twee weken een radioprogramma dat heet uh, Mainstage. En uh, ja, dat, uh, dat uh, zijn altijd wel leuke uitzendingen die ze doen. Oké, okay, nou ja, we houden ze in de gaten. Als er wat nieuws is, je hoort het als eerste hier bij jou, zie je hem z'n antwoord. Een plaatje, wat je ook natuurlijk nog wel kent Dominica, I Gotta Let You Go 2010 versie Je hoort meer natuurlijk Dat zeg ik Dit is jouw CWM's antwoord no Dit is zie je tot aan 12 uur De I heetste beat. 2010 in de AK Radio Edit. En Joey, heb jij nog een heet nieuwtje voor ons? Even kijken of ik die heb. Dus dan zal ik nog eventjes jouw schuif ook overzetten. Dat werkt wat makkelijk. Ja, Sneakers Music. Zaterdag 10 juli begint het houseconcept Sneakers Music om 4 uur middags. Op het Bloemendaalse strand. En komt om 4 uur s nachts ten einde in Amsterdam. Sympathiek van 1 uur. Gratis entree bij Club Panama. Voor wie een BLM 9i-ticket gekocht heeft in de voorverkoop. Niet alleen de zomer wordt gevierd, ook de mega succes van de zomer is van het jaar, de Sneakers Music track We Know Speak Americano. Bisclub blm 9 heet op zaterdag 10 juli halverwege de middag tot middernacht. DJ-producer Shakespeare, bekend van Gelazer, Groove Nedix, Jasmin Le Bon, Beggy Bekovic, Carl Tricks en Mo MC op bezoek. Met name Carl Tricks is productietechnisch lekker bezig en komt het ook niet voor niets namens Sneakers Music de strandtijd op zijn kop zetten. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de Bouncy Release Shop en eerder dit jaar maakte hij een succesvolle Ami Me Call Tricks featuring Dads Effects. Tot 6 uur geldt gratis entree bij BLM 9. Daarna betaal je 10 euro of aan de deur 57 vooraf in de ververkoop. Deze Sneakers Music Strand editie is de derde en tevens de ene laatste bij Biscule BLM 9 deze zomer. Het Snickers Music Slotfeest is in Bloemenau aan zegen en staat gepland op zaterdag of zondag 5 september. Meer informatie op blm 9nl Wie het nachtleven verkiest boven het strand, kan 10 juli vanaf 11 uur terug bij Panama Amsterdam. Flink portie zonne-energie opgedaan. Dan pak je gewoon de beide feestjes. Dat voor de zomers weer vrolijk doorgetrokken wordt. Blijkt wel uit de Panama Line-up, waar als headliner niemand meer dan Gregor Salta op het programma staat. Eind Juni trad hij onder andere bij TMF Awards en Latin Village op. Samen met Melvin Rees produceerde hij de track Woo. En Sneakers Music track met een old school sample bovenop de hypnotiserende clubbeat met een Latin View. Deze week versche verscheen tevens de lang verwachte EP Horizonte op B-Port. Ook Dysfunction, René Kuppens en Jackers en Ralph Vero werden ja, treden op in de DJ booth van de Panama Theater. Masters of Ceremony deze avond is busy. Tickets kosten 10 euro en 15 euro aan de deur. Meer informatie vind je op www.panama.nl En tot zover dit sneakers nieuwtje. Hé, hey, vrienden van de show, Chega. Die hebben ook weer een hele leuke productie. Welke dat is? De Livio Raven. En Aaron Gill featuring a.k. Chaos, drop him here. Bij C.N. natuurlijk. Zometeen, tweet it, it, no. so it. No. or beat it. Met rond de klant van 10 voor 10 de paniekheid. Zorg dat je niks mist. Stay tuned, dit is chaos. In de welbekende download portals. De Livio, Riven en Aron Gil of Judging Aika. Chaos. Hier natuurlijk bij jou, Ziemens Zandvoort. Tijd voor een nieuwe ronde met nieuwtjes. En Joey, wat staat er voor de mensen klaar? De timetable van Rocket Open Air is rond. Met nog vijf weken voor de boeg en een zomer die meer dan mooie intreden heeft gedaan. Begint de kaartverkoop voor stroomversnelling te komen. Vanaf 11 uur staan de artiesten en DJ's weer te trappelen. om de bezoekers te vermaken met hun beste tunes en tracks op 31 juli. Kom vroeg! De eerste 1500 bezoekers ontvangen namelijk een voetje. waarmee een exemplaar van de nieuwe compilatie, Master Series. de gelijknamige tour uitgebracht door Renaissance. De exemplaren van deze speciale flexi-DVD, waarop naast de compilatie ook twee exclusieve video's te vinden zijn van de tour diary en de making of de master series en screensavers, Desktop Waltavers en meer, worden tijdens de set van James Abiella uitgedeeld. James Abiella breidt van kwart over zes tot kwart voor acht op de Twisted Stage. Jeff Niels, Techno Wizard uit Detroit, brengt op 31 juli een bliksembezoek aan Nederland om weer een opmerkelijke set neer te zetten. Opmerkelijk, want de optredens van deze Detroitse helden zijn altijd veel besproken, spect met energie en hij weet waar hij bijna bovenaardse snelheid trekt aan elkaar te smeden tot één geheel. Dit optreden maakt deel uit van zijn tour om zijn lang verwachte concept Sleep Wakes te promoten. Jeff Niels staat van 4 tot 6 in de Stedelijk Tent. Een andere helft van de Nederlandse bodem is natuurlijk Dimitri. Dimitri stond aan de basis van de stroming, waarvan niemand toe kon verwachten dat deze zo groot zou worden. Als ware ambassadeur introduceerde hij wekelijks nieuwe tracks op de Nederlandse dansloeren thuisbasis, de legendarische Roxy. Daar komt hij vandaan. Voor je de onbetwiste koning, want eerlijk is eerlijk. Het is als een bezoeker van een speld in een hooiberg om een DJ te vinden die het gevoel weet evenaren die Dimitri in zijn hoogtijdagen wist te creëren op de dansvloeren. Dimitri sluit de flipside af op het eiland van half tien tot elf. Naast deze drie grootheden treden er natuurlijk artiesten op bij Rocking Open Air. De line-up ziet er veelbelovend uit. En zie dus voor de volledige timetable www.rokinopenair.nl of kijk naar de link van het evenement. De afterparties. Naast festival zijn er natuurlijk de gebruikelijke afterparties in Club Puma in Utrecht en Studio 80 Amsterdam. Beide afters beginnen om 11 uur en de luiders worden in de eerste week juli bekendgemaakt. De kaarten kosten 45 euro en zijn verkrijgbaar via www.rocketopenair of www.fca.nl. Daarna zijn ze verkrijgbaar via alle pimera winkels in het land. De voorverkoop en de afterparty van de afterparty stapt maandag 5 juli aanstaande en zijn verkrijgbaar in dezelfde kanalen. Rocket Open Air met het thema Never Grow Up van zaterdag 31 juli op de plassen in Utrecht. Het duurt van 11 tot 11 en voor meer informatie check www.rockinopenair.nl Tot zover dit nieuwtje, zometeen tweet it or beat it. Zorg dat je erbij bent, nu eerst. I-Stars, solo, solo, solo voor mentera. La noche y el día, tus sueños al cielo, el cuerpo y la mente, no hay nada, nada que perder. De ritmo Cierra tus ojos La noche y el día Tus sueños al cielo El cuerpo y la mente No hay nada Nada que Perfecta para ti la isla. Hier bij jouw See het op CFM Zandvoort. Zandvoorts grootste dansvloer. En het is er weer tijd voor. Wij hebben het hele mobiele verkeer ondergaan. Tweet it or beat it. Hier natuurlijk op jouw CFM. En wat is er allemaal gebeurd in de wereld die Twitter heet? Olaf Azalski die twittert. Naar Wolfgang Kander. Heb jij toevallig mijn douche gel? Dat is weer iets wat anders Dan Heb jij mijn zeepje gevonden? DJ Chucky, ook ontzettend actief op Twitter... Hij is natuurlijk morgen op Sensation te vinden. En hij zegt, morgen vier Surinaamse DJ's. Het lijkt wel Kwaku Festival. Had jij nog een uh, nieuwtje, een tweet uh, van uh, Chucky? Ja, uh, Chucky uh, noemt Sensation voelig. En hij zegt erbij, Nederlands en Suriname zullen het begrijpen. Maar ik begrijp het echt niet. Nee, nou ja. Hij twittert helemaal rot. Ik denk dat er wel honderd berichten vandaag uh, zijn getwitterd bij hem vandaan. DJ Chester, grote voetbalfan ook. Die, uh, die zei ook al van nou... Ik eet mijn koptelefoon op, uh, die weddenschap was al gaande, dat hebben we vorige week genoemd. Brazilië World Cup, die hebben ze meerdere malen gewonnen. Nu Nederland aan de beurt. Roger Sanchez, die denkt, weet je wat, we gooien het over een andere boel. Die zegt, ik zit lekker kreefst te eten. Kregor Salto, nou die zegt, vanavond gaan we helemaal in de Braziliaanse tunes. Koen Groeneveld, die zegt, dit is een topdag, Brazilië verslagen. En Airbag zijn plaat, die staat al vier weken in de top 10 op Beatport. Dan hebben we nog Thomas Gold die ook voorbij kwam. Hij zegt, worked it, mijn nieuwe plaat. Staat in de top 10 uh, op, van Mark Knight op Beatport, om nummer 1. En hij is ontzettend blij mee. En tot slot nog, ja, over het warme weer, we kunnen er niet onderuit. Mark Benjamin, hij is zo blij met zijn airco. Daarvan zette hij maar een foto op Twitter. Had jij nog een uh, leuke? Jazeker. W&W &W zeggen dat wij moeten ons schamen voor het Nederlandse spel. En te zeggen dat dan de waarheid zeer doet. Uh, Chucky zegt dat het vandaag net koningendag is. En hij gaat het goed maken in Brazilië om er snel heen te gaan. Nicky Romero is helemaal blij dat we Brazilië hebben opgegeten. Ik weet niet of je die foto gezien hebt, maar dan heb je zo'n vlag met zo'n uh, geel rondje met een smiley. En dan zo'n oranje. Je zo'n ja, ja, ja, die, die heb ik leuk. ook gezien. Die kwam ook uh, bij uh, Chucky en uh, Chesto uh, voorbij. Alleen ik had hem een paar uur eerder al gezien op Clubjaarts. Ja, ah, oké, okay, ja. Nou ja. Het gaat ontzettend snel uh, via Twitter. En uh, Alvaro op een nieuwe single met de Party Squad. Hij heeft vandaag ook bij Team F gezeten om uh, een interview te doen. Effro-Jack uh, is ontzettend blij dat Nederland gewonnen heeft. Uh, wat nog meer? Ja, dat is wel eigenlijk. Jeroen ja, maar... Koper, die heeft ook een tweet geplaatst met uh, ik ga een petitie starten tegen Frank Snoeks. Deze man hoort in een tbn-instelling thuis. Ja, nou, wie is die gozer? Heb jij uh, het commentaar wel eens gehoord op de Nederlandse 1? Nederlandse 1, dat kijk ik niet, joh. Nou, jij zit uh, naar Jack van Gelder nou, alleen okay, maar op de radio. Een, ik heb geen uh, 65 plus pas Oh, je bedoelt die commentator? Die commentator. Ja, die was niet echt... Uh, iedereen zei die, ja, die gaan we doodmaken. Nou ja, dan ben ik me nog zachtjes uh, ik, ik heb niets te zeggen, maar dat is wat ik gehoord heb in ieder geval Dus okay, uh, no nou, hard feelings Nee, maar ja, wij brengen altijd hier de berichten als eerste Tweet it or be it. volgende week weer een nieuwe aflevering Zometeen Tada. Zometeen De partykite. Nu gaan we door met de nieuwe plaats van Last Go Tonight In de, es in de, in de Essential crewers. Gaan we het zo doen Gaan we zo meteen de nieuwe plaat van Lebek Look draaien, Joey? Dan gaan we uh, Ik heb die echt maanden gezocht en jij komt het net mee aanzetten. Nou, ik zie je mijn hele dag is gewoon goed. Dus blijf zeker luisteren en niet te vergeten: de Partyguide. De mailtjes, de stromen gelijk al binnen. Welke versie ga je draaien komt nu binnen? Dat is een verrassing. Gewoon blijven luisteren: dit is hier op jouw ZFM, Zandvoort 106,9 104,5. Of via www.cvmzantwoord.nl, de livestream. Dit is Lasco. Een hele vette plaat. Let's go tonight in de Essential Cruisers. De mix. Natuurlijk hier bij jou. See it 1. Ik kijk naar de klok. 10 voor 10 gebaseerd. Dat kan maar één ding betekenen. De dus see it partykite. En Joey, wat brengt de partykite vanavond? Ja, natuurlijk. Morgenavond. Heel veel mensen hebben er naar uitgekeken. Sensation celebrate live op de Arena Boulevard 1. Het begint om 9 uur. En uh, de line is Sunny James en Ryan Marciano, Mr. White, Joris Forn en 2001, Chucky en de Swedish House Mafia. Dus ben je fan van Axel, Ingo, Steve Angelo of Earpreets, dan moet je daar zeker bij zijn. En dit is, dit is trouwens niet de volgorde van hoe ze gaan draaien. Nee, Miss, dat klopt. Mr. White uh, die opent en uh, Chucky die uh, sluit af. Dat is mooi. En dan in de nieuwe club Air, achter het Rembrandtsplein, Dance Department on Air. De kaars kosten 15 euro en duurt van 11 tot 5. En in de lijn nu staan Chris Tietchan, Marcus Fix en Mike Ravelli. Door naar de Rainbusters Escape en dit keer wel een hele vette. Het duurt van 11 tot 5, want in de lijn staat DJ Hartwell. Samen met Raimundo, costar Al Sachs en natuurlijk MC Vika Kova. En dan het laatste feestje van deze avond in de Panama Latin Lovers De kaars kosten 15 euro en dat duurt van 11 tot 4 De lijn bestaat uit Roog, Tom de Neef, Chris Rocks en Jasper Clash Dan gaan we door naar de zondag, of eerst naar de zaterdag Bij Bisciclub Vroeger Flirtation Deze kaars kosten 14 euro en het begint om 4 uur de DJ er staan ken ik niet, maar hou even van vleurten, ga je er zeker heen. Dan op zaterdag Bangers. Die kost 17,50 en dat duurt van 4 tot 12. In de lijn staan de Party Squad: Mark Benjamin, Kenneth G., MC Spider, uh, Alvaro, Eric Walker, Cubus, Ruben en Miss Jamor. Dan gaan we door naar de Boulevard Festival. Die duurt van 2 tot 12. In de lijn staan Kanta, Binnen De Klit, Lucky Charms, Mark Benjamin. Leergooi Stijls, Tony Cha Cha, Kennedy, Sean, Carlos Barbosa, Beggy Bekovic en MC Knowledge. Dan gaan we door naar de zondag bij BLM 9. Smaakstel Sessions van 4 tot 12. Benny Rodriguez, Roog, Greg van Buren, Frank Rizardo en Yogi Donuts. En het laatste, maar niet de minste. Bij Biscuit Bloemendeel op zondag: Bloemendeel Extra, Extra Extra Large CD Release Party. Van 4 tot 12 met in de line-up Gregor Salto. Uh, Greg Hordy, Chucky, Afrojack, Ricky DiVaro, Lucien Ford, Daniel Bovi en Roy Rocks en Frederica Bas. Het gaat heet worden daar in Bloemendaal. Als, in ik, zie, als ik zie wat een DJ is, ik denk dat ze een apart parkeertrein ervoor mogen aan gaan huh. Ja. En oh, dan is het moment aangebroken. Jij hebt er maanden naar uitgekeken. Echt. En ik stop hem gewoon in mijn platentas. De nieuwe single van Layback Luke, Luc. Johan, Jonathan Mendelssohn. Till tonight En ja, dit is toch wel mijn voorkeur De very course remix Zo na de klok van 10 Staat hij weer helemaal voor je klaar DJ, DJ The Old Zo meteen En van 11 uur No one less DJ JK En ik zie hem aankomen Bepakt en bezakt met cd's It is. Nu Lightweight Luke! Till tonight!